Freddy van met het NOS-journaal. Bij de zware explosie in Beirut zijn ook vijf mensen gewond geraakt... die zijn betrokken bij de Nederlandse ambassade in de hoofdstad van Libanon. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Eén van hen is zwaar gewond. Het is niet bekend of het Nederlanders zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders die in Beirut zijn... contact op te nemen met familie of vrienden. Het Rode Kruis in Libanon heeft een dringende oproep gedaan om bloed te doneren na de explosie. Er zijn honderden gewonden bijgevallen en volgens het Rode Kruis ook doden. Het Openbaar Ministerie vervolgt niemand voor het lekken van informatie uit een besloten bijeenkomst over de beoogde nieuwe waarnemend burgemeester van Den Haag. Volgens het OM is er onvoldoende bewijs om aan te tonen wie in de vergadering opname heeft gemaakt en wie die aan de media heeft gegeven, dat schrijft Omroep West. Het gesprek tussen de fractievoorzitters en de commissaris van de Koning in oktober 2019 werd stiekem opgenomen. In dat gesprek werd duidelijk dat Johan Remkes waarnemend burgemeester van Den Haag zou worden. Omroep West kreeg die geluidsopname en publiceerde de voordracht van Remkes. Den Haag deed aangifte van het lekken van informatie. En de gemeente Den Haag gaat op zomerse dagen extra coronamaatregelen treffen. Op Scheveningen worden 20 handhavers ingezet om overlast tegen te gaan. En dat is drie keer zoveel als op gewone dagen. Ook zal tijdelijk de wielklem worden ingezet... voor auto's die niet hebben betaald of waarvan de maximale parkeerduur is verstreken. Het dringende advies van de gemeente luidt niet met de auto tot aan de kust rijden... maar parkeren in Den Haag en vanaf daar verder met tram of bus. Er worden ook 50 verkeersregelaars ingezet... Ingezet en extra fietscoaches. Het weer, het blijft bijna overal droog. Vannacht ligt de temperatuur rond een graad of 12. Morgen is er veel zon. En dan wordt het van 23 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Chris Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fiets. Zeker nu is het belangrijk dat we Nederland draaiend houden.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 Oh, yeah. oh, tweede uur van ZFM Jazz. Mijn naam is uh, Edward Rauwers en ik neem je vandaag mee op een trip naar China. Slow to China, een uitvoering van Sonny Stitt uit 1959. Gewoon als een mainstream jazz nummer. Op tennoorzaks trouwens Sonny Stitt. Euh, een uitvoering van Slow to China, ontdaan van alle exotica. Net zoals uh, trouwens Charlie Parker dat deed tien jaar daarvoor zonder exotica. Gewoon als een uh, echt een jazz nummer.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 Uh, Oriental. Milt Jackson, moet ik zeggen, natuurlijk. En Cannibal Adderley op sax.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 Tijd met het uitkomen van het album Eastern Silence van Youssef Latif, wat je daar straks al hoorde, werd het personage Susie Wong steeds populairder in Amerika via de film The World of Susie Wong. Um, het verhaal van een Amerikaanse architect die uh, uh, als een blok valt voor een Chinese schoon op de boot naar Hongkong, maar hij raakt daar in Hongkong uit het oog...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 verwaamverwierd, nog voordat uh, mensen als Desmond Decker en uh, Bob Marley dat deden met zijn mix van rumba, ska, salsa en ook een beetje reggae. Trouwens, uh, Chinese record producers en uh, label owners die speelden een hele cruciale rol in de wereldwijde popularisering van reggae muziek uit uh, Jamaica. Uh, zij waren vaak de baas in de platenstudio's in Jamaica.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 Go.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 my bells going down to hear my bell ZFM Yes. Rebecca Pang met uh, haar ode aan Hong Kong, een uh, zangeres en uh, actrice, Chinese zangeres en actrice die uh, haar liefde uitspreekt voor Hong Kong, haar woonplaats na haar verhuizing.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 de Red China Blues, om met Miles Davis te spreken.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 En his Asian American Orchestra probeerde de uh, monks mysterioso een bobnummer van een uh, sfeertje, uh, te voorzien. Luister maar. <totstutters>